Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan voorlopig geen nieuwe Turkse F-35-piloten meer opleiden. melden twee anonieme Amerikaanse functionarissen aan het persbureau Reuters. Het is een volgende stap in het conflict tussen Amerika en Turkije. Washington neemt het de Turken kwalijk dat ze de aankoop van Russische S-400 luchtweerafweerraketten doorzetten. Verzekeraar Vivat wordt overgenomen door verzekeraar NN Groep en verzekeringsbedrijf Atora. Nu is VIVAT, waaronder Reaal en Levensverzekeraar Zwitserleven vallen... nog in Chinese handen. Het Chinese aanbang was al enige tijd op zoek naar een koper... voor de voormalige Nederlandse verzekeraar. In Nederland zijn zo'n 2,3 miljoen VIVAT-polishouders. Het merendeel gaat om levensverzekeringen. Voor de verzekerden zal er weinig veranderen. Zij houden dezelfde rechten en plichten. Nederlandse artsen maken zich zorgen over de populariteit... van inzamelingsacties voor een medische behandeling in het buitenland... Oncologen en neurologen zeggen in de Volkskrant dat buitenlandse behandelaars vaak een te rooskleurig beeld schetsen. Een hoogleraar van het VUmc noemt als voorbeeld een kliniek in de Amerikaanse stad Houston, waar ook Nederlandse patiënten met een hersentumor naartoe gaan. Volgens hem is het onduidelijk wat die kliniek doet, terwijl de behandeling tonnen kost. In de Middellandse Zee komt steeds meer plastic terecht en een groot deel komt van toeristische stranden. Volgens het Wereldnatuurfonds verdwijnt iedere minuut een hoeveelheid plastic in de Middellandse Zee die vergelijkbaar is met 30.000 plastic halve liter flessen. In de zomermaanden neemt de vervuiling met 40% toe. Het Wereldnatuurfonds zegt dat veel badplaatsen al het extra afval niet kunnen verwerken, waardoor het in zee waait. Naast het toerisme zijn ook de scheepvaart en de visserij een grote bron van zwertplastic. Het weer. Het is vrij zonnig. Het wordt 23 tot 27 graden. Geleidelijk vanuit het zuidwesten bewolking en in de namiddag buien vanuit Zeeland. Daarbij is kans op hagel onweer een zeer zware windstoten. Morgen is het aan zee onstuimig. Er valt een enkele bui, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Hello. Car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus Eh ben y'en a encore Et ça, le problème. Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les drifts, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais ton corps c'est pas le ciel Alors tu plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste Alors on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 I'll say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 Het ritme van ZFM. You can run. For me Oh I Want you to sing to me softly Cause then I'm run running in the dark That's all that love ever taught me Oh I Call and I'll rush out call mm -hmm. out of breath now You got that power over me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 The side of darkness knows you well, that lesson of love, all that it was, I need you to see, you got that power over me.